Book 2 85ปดสิห้าหาสามอดีตการหนึ่งคำถามคำถามคำถาม e ำถามคำถามคำถาม คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วคุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว คุณนอนหลับสบายไหม h o e heeft u geslapen? Hoe heeft u geslapen? คุณสอบผ่านได้อย่างไร Who e bent u voor het examen geslaagd? Hoe bent u voor het examen geslaagd? คุณหาทางพบได้อย่างไร Hoe heeft u de weg gevonden? Hoe heeft u de weg gevonden? Kun poort met wie heeft u gesproken? Met wie heeft u gesproken? Kun nat met wie heeft u afgesproken? Met wie heeft u afgesproken? Kun charloingaan wanneer met wie heeft u uw verjaardag gevierd? Met wie heeft u uw verjaardag gevierd? Kun bij u tien naar ma? Waar bent u geweest? Kun kei u tien naar ma? Waar heeft u gewoond? Kun kei taman t i n a a ma? Waar heeft u gewerkt? Waar heeft u gewerkt? Kunne naam arai bije. Wat heeft u aanbevolen? Wat heeft u aanbevolen? Kunthaan a a i Wat heeft u gegeten? Wat heeft u gegeten? Kunneip arai ma. Wat heeft u ervaren? Wat heeft u ervaren? Kun j het s o e hard heeft u gereden? k h e e l k n je h e e l het s u n e h e e l k u e t n u n e het e n h o t s e het s e l het e l u n e t snel? u n je het n e n k h u n j het s e l Kun n n j n t het s n e h e e l k n j h e e l t u n e h l k u e n h e e l k n j h e e l t u n e h l k u e n k h u n Kun je t s n e s u n j t het s n e h e e het s h e e l t u n e snel? n je n Who have you กรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด